De afwikkeling van de ramp met de MH17 heeft Nederland tot nu toe ruim 36 miljoen euro gekost. Een deel van de kosten wordt opgevangen binnen het bestaande budget. De rest wordt behandeld als een financiële tegenvaller. Op de rampplek in Oost-Oekraïne zijn de bergingswerkzaamheden nog steeds aan de gang. Bij weer twee bedrijven in de gemeente Kampen is vandaag vogelgriep vastgesteld. Een eendenbedrijf en een kippenbedrijf in Kamperveen. De dieren worden vandaag nog geruimd. In de buurt is nog een pluimveebedrijf. Daar worden de dieren uit voorzorg afgemaakt. Er is nu vogelgriep vastgesteld op vier pluimveebedrijven. Nederland betaalt de naheffing aan de Europese Unie voor het einde van het jaar. Het kon ook later, maar volgens minister Dijsselbloem zijn er een paar grote meevallers en is het handig dan meteen de rekening te betalen. Dan wordt ook de begroting van volgend jaar niet belast. De 642 miljoen euro naheffing is het gevolg van een nieuwe rekenmethode. Daardoor is de omvang van de Nederlandse economie groter en dus ook de afdracht aan de Europese Unie. In Hoek van Holland zijn 17 Albanese ontdekt in een vrachtwagen met wasmachines. Ze probeerden met de veerboot naar Groot-Brittannië te komen. De Albanese worden teruggestuurd. De vrachtwagenchauffeur, die uit Polen komt, zit vast voor een mensensmokkel. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht valt er in het westen en noorden mogelijk een spatje regen. Het koelt af tot uh, tussen de 3 en de 6 graden. Morgen al snel bijna overal droog. De zon breekt zelfs af en toe door, meest in het oosten. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij een Brugge van 3 kilometer. Op de A9 Amsterveen richting Alkmaar was een ongeluk gebeurd met drie auto's bij Afrit haarlem Zuid. 7 kilometer file begint al bij knopend badhoevendorp. De weg is wel weer vrij. Op de A10 ringwest richting Zaanstad staat bij Geuzeveld 3 kilometer file. De weg is daar ook weer vrij. Op de A10 de Nieuwe Meer richting Volendam, bij Knopend Watergraafsmeer 2 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 2. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Knoop het Ketelplein 3 kilometer file. Ook daar is de weg weer vrij trouwens. Ook richting Gouda bij Knoop het de 3 kilometer file. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 2 kilometer. En richting Hoek van Holland op de A20 bij Moordrecht 2 kilometer. A20 richting Hoek van Holland verder bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Lexmond 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Euro Breakdown. Vijf minuten over vier. Welkom bij uh, deel 2 van de Euro Breakdown. De 40 best verkochte, meest gedraaide en meest gedownloade platen van uh, Europa. Vandaag uh, niet met Marius Mulder. Zoals al gezegd, hij heeft uh, last van de Verlicht uh, en uh, kan hij naar buiten komen klaar dat uh, de oude koe cool weer voor staal wordt gehaald. Uh, Anders ombergen tot aan 5 uur. En dan Zandvoort draait door met Bruce uh, Janssen. Dat wordt weer een uh, interessant programma. Dat uh, zometeen na 5 uur. We hebben daarmee af naar de grootste hit van Europa van dit ogenblik. Voordat we dat gaan doen, kijken we even terug naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Nummer 2 Wat vindt Europa leuk op dit ogenblik? Nou, vorige week was dat uh, op drie Taylor Swift, Shake It Off. Twee, Calvin Harris met uh, Blame. En op nummer één, McEnterainer met uh, All About The Base. Uh, de ontknoping van de Eurobreakdown zal so rondnacht zijn, kwart voor vijf. Maar we gaan verder waar we gebleven waren. Vorige week op 9, deze week op nummer 13. André Iglesias met uh, Baymantel. The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent. Bless the money, no stress. This one is straight for the girl. Enrique Iglesias. Alongside. Enter the sauna. Get the girl in the zona. He has a big bone. Time to You got me hoping that the night don't stop. Rock that body, cause we don't stop partying. Uh -huh. Yeah tell her no perfect Any time when we get it It's gonna be alright or awesome. Same things we dream the same dreams, alright? week nogal 34 en deze week doorgestuigen naar nummer 12. One Direction, Still My Girl. Nou, als je uh, een fan bent van uh, One Direction, dan is, uh, zit dit programma snor. Ben je een hater, dan hebben goed nieuws voor je. We zijn er doorheen hoor, alle One Direction platen. Drie onder hun uh, auspiciën en eentje met uh, Band 830, Still My Girl dus. Op nummer 12 in de Euro Breakdown. En de op nummer... Uh, en Enrique Iglesias met een oud nummer. By Lando heette de plaat. De volgende plaat die we gaan draaien is van Tristan Casara. Hij is geboren in Nieuws en uh, ontwikkelt zich in uh, zijn jonge jaren in jazz en klassieke piano. In 2008 wordt hij resident DJ in Nice Waar hij opvalt door zijn optredens te spelen met een draagbaar keyboard. Later maakt hij ook eigen nummers en noemt hij zichzelf sinds 2014 de Evener. En dit jaar bewerkt hij het nummer The Fade Out Lines van Phoebe Kildeer en The Short Straws. Kildeer, ook afkomstig uit Frankrijk, bracht het nummer in 2011 uit op het album Inner Quake. En de Efner scoort met The Fade Out Lines. En nummer 1 heet in Duitsland gewoon. En eind 2014, dus binnenkort, verschijnt het debuutalbum. Die heet The Wonders, Wanderings of the Efner. Goed, deze week op 11. De Efner dus.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 we hanging on to sweet nothings left. week op 7. Deze week op 11. De FNR Wait Out Alliance. Goed, we sluipen de top 10 binnen. Met de snelste stijgen deze week. Uh, in de Europe Break dan. 23 plaatsen in de plus. Ed Sheeran op 10. Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.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 breakdown stijgend in de zomerste week, staat er niet bij, maar goed. Van 11 naar 9, stay high. Daarvoor at Sharon Thinking Out Loud, stijgt 23 plaatsen. Dit is een juweltje en stijgt ook terecht naar nummer 8 in de heetste van Europa. Nieuwe single van Sam Smith heet I'm Not the Only One. Hier staat deze week op nummer 8 in de Euro Breakdown. Het is half 5, we gaan even kijken in de wereld van Sex, Drugs en and Rock'n'Roll. And Oftewel de wereld die showbiz heet, het is een druk jaar voor leren van One Direction. Toch wisten Harry, Lyme, Niall, Louis en Zane toch nog tijd te maken... om een, uh, een bezoekje te brengen aan Sesame Street. Speciaal voor het uh, kinderprogramma werd een andere versie van What Makes You Beautiful opgenomen... Die heet dan What Makes You Useful. In deze track staat de letter U Centraal, of gewoon U. Zo worden er woorden opgenoemd die handig zijn om te gebruiken. Denk daarbij aan Unicorn en Upside Down. En naast One Direction zullen er in het nieuwe seizoen van Sesame Street nog meer sterren te bewonderen zijn. Zoals Sir Ian McKellen en Zach Braff nog nooit van gehoord. Maar goed. Bob Marley's uh, nabestaande lanceerde een cannabis-merk. Uh, cannabis en uh, natuurlijk wordt de reggae-legende het gezicht van dit uh, merk. Het merk zal vanaf uh, eind 2015 verkrijgbaar zijn... onder de naam Marley Natural, waar wiet uh, legaal is in de Verenigde Staten. Het merk gaat uit van Marley's visie over het uh, stimulerende middel. Bob Marley zag wiet als een natuurlijk middel... dat het uh, belangrijk is voor de wereld. Zijn uitspraak was When You smoke The Herb... It reveals you to yourself. Het merk hoopt uiteindelijk de eerste internationale cannabismerk te worden. Justin Bieber leeft hier nog, jawel, is gedagvaard in Argentinië. Hij moet zich verantwoorden voor de vermeende mishandeling van een fotograaf. Het popidol moet binnen twee maanden voor een rechtbank in Buenos Aires verschijnen. Zelfs Interpol schijnt ingeschakeld te zijn om Bieber op te sporen dat hij ondervraagd kan worden over het incident... waarbij een fotograaf Jacob Pessoa... of Pessoa, dat is een drankje gewoon... maar Pessoa, heet deze man, zou hebben mishandeld. Nou, dit is terries nieuws van tv-producent Glenn Larson... die onder meer de hit-serie Night Rider heeft bedacht is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat is jammer. De Amerikaan die stierf vrijdag in een ziekenhuis in Santa Monica... aan de gevolgen van slopdarmkanker. Zo heeft zijn zoon deze week aan de LA Times bekendgemaakt. Larson maakte vanaf de jaren 60 namen faam... als schrijver en producent van vele programma's. Naast de actieserie Night Rider die in de jaren 80 draaide... met in de hoofdrol David Hasselhoff... bedacht hij onder meer Magnum P.I. en Baltistar Galactica. Dat moet uh, Belinda en ook nog weten, jazeker... Driemaal werd hij genomineerd voor een Emmy Award, maar hij won de prijs uiteindelijk nooit. Goed, het is over het showbiz nieuws hier bij ZFM tijdens de Eurobreakdown op uh, vrijdag 21 november 2014. Dit is een leuke zing op 7, Shepherds.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 weer Robin Schulz in de Euro Breakdown. We kwamen al te tegen op nummer 20 en nu op nummer 6... Met, samen met Lily Woods en The Prick met uh, Prayer Sea... And and en daarvoor Shepard met Geronimo. Voordat we er tot 5 in gaan, gaan we even kijken naar de bioscoop op 10 uh, in Nederland. 10 aan Motherfucker. Nooit van gehoord, maar goed. Comedia in Nederland is dat. Met uh, Yannick van der Velden, Gees Naber en Annick Vaiva. Ook van die gasten heb ik nooit gehoord, maar goed... Het schijnt interessant te zijn. 9. Demi de Dummy. Die is trouwens ook te zien in Zandvoort op zaterdag en zondag. Om half 4, Gun Girl op uh, nummer 8. 7 The Maze Runner. En op 5 Fury. Die is met Brad Pitt, Sia LaBeouf en uh, Logan Lerman. De club van Sinterklaas en de Pratend Paard. Van Biele Film uit uh, Nederland. Met Sven de Ridder, Carlo Borshart en Tijn Kroon. 5 op 5 en op 4 Samba. Dat is uh, een film uit uh, Frankrijk. En op uh, drie binnenkomen de Dam Dumb Dumber 2. Met Jim Carrey, Jeff Daniels en Rob Riggle. Dan op 2, pak van mijn hart. En op één de Interstellar. Uh, trouwens, die pak van mijn hart uh, die is te uh, zien in het cirkel om 7 uur en om half 10. Dat is een romantische film met Leo Alkemade en Manuel Broekman en Benja Bruining. De broers Tom en Nick zijn de baas van een kledingverhuurbedrijf en Sinterklaascentrale. Ze zijn net begonnen met de voorbereidingen voor de feestmaand... als de aantrekkelijke Julia hun familiebedrijf binnenloopt met een aanbod dat alles verandert. Tom en Nick worden door deze klus geconfronteerd met de liefde, familiekwesties, tradities, zaken en vertrouwen. En daardoor komt er voor de broers in de feestmaand wel heel veel op het spel te staan. Te zien dus vanavond om 7 uur en om half tien in ons aller Circus Zandvoort... En dan staat er op nummer twee in de bioscoopagenda aan. Goed, verder met The Countdown of the, the Continent. Op vijf, blijf we staan. See ya, channel later. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn, I push it down, I push it down. I'm the one for a good time call, phones blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Jongen, man. I <laughs> Sam Martin met David Guetta. Tweede single die de heer, beide heren uitbrengen. de vorige was Lovers on the Sun. de nieuwe single, of het nieuwe album moet ik zeggen van David Guetta... die komt uh, aankomende maandag uit. Die heet Listen. deze week op nummer 4 in de Your Breakdown. Goed, de volgende dame die heeft deze week een meldparrel aan haar cv toegevoegd. Ze is namelijk de eerste vrouwelijke artiest die zichzelf van nummer 1 stoot... in de Billboard Hot 100s. Uh, haar nieuwe nummer 1 heet daar Blank Space. En uh, vorige week stond deze plaat nog een nummer 1. We hebben het over Taylor Swift met haar single Shake It Off.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 Calvin Harris featuring, uh, hoe heet die beste man ook alweer, uh, John Newman Blame. En daarvoor Trailer Swift Shake It Off. Goed voordat we de populairste plaat van Europa gaan draaien. Een overzicht van de nummers 20 tot nummer 1. 20 Roman Schulz featuring Jasmin Thompson A Sun goes down. 19 Avicii, de Day zakt vier plaatsen. En twee plaatsen verlies voor Zoo met Faders. 17 Hoosier met uh, Take Me to Church. En de hoogte, hoogste binnenkomer op nummer 16... Aaron Chupa, I'm an Albatross. Vorige week op 10, deze week op 15... John Legend, All of Me. En op 14, Jesse G, Arana Grande... en Nicky Minaj, Bang Bang. We begonnen dit uur met Enric Iglesias... met uh, Bailando en op 12... Uh, One Direction, Still My Girl. Op 11, The F&R Fade Out Lines. En uh, de stijgende week op nummer 10... Ed Sheeran, Thinking Out Loud. 9, Top Low, Stay High en op 8... Die prachtplaat van Sam Smith, I'm Not The Only One. Zeven, Shepard, Geronimo en op uh, zes het van vier, Lily Woods. En de uh, Prick and Roman Shields, Spire in Sea. Vijf blijven staan, Sia Chandelier, vier David Quetta en Sam Martin Dangerous. En op drie blijven staan, Taylor Swift, Shake It Off. Twee blijven staan, Calvin Harris en Blame... En de nummer 1 blijft ook staan maar die is. Macken Trainer met All About The Base. Die is de ploep van de eerste plaat van Europa. Because you know I'm all about that base, about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base, no trouble. I'm all about that base, about that base, face, face, base. base, base. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too. But I can shake it, shake it. I'm all on Bada bass, by that bass, no trouble. I'm all on Bada bass, by that bass, no trouble. I'm all about bass, by that bass. Yeah Zo, dat was hem. Macken trainer met uh, All About the Base. En die staat op uh, nummer 1 in uh, de Eurobreakdown. Goed, het, uh, de Eurobreakdown zit erop. Volgende week weer gewoon met uh, Maurice Mulder. Dan kun je gewoon weer uh, uh, uh, ademhalen. Tenminste, als uh, de ophokplicht. Op -hok ja, dat is een mooi woord voor een scrabble. Als die is, uh, dat, uh, Als die is opgeven. Maar uh, dat uh, vermoeden we gewoon wel. Zometeen hier bij CFM Zandvoort draait door met uh, Rut Jansen, de heer naar achter de draaitafels. De Wheels of Steel's en uh, speciale gast is uh, de voorzitter van CFM, Belinda Geurlson. Nou, dat wordt een, uh, een fijne uitzending, kan ik je nu overklappen. Dan uh, volgens het spoorboekje om 7 uur Politieke Zaken, je weekend in. Maar dit is gewoon je weekend in natuurlijk. En dan... Uh, om 9 uur komt de Sierd voorbij. Dit is uh, in ieder geval uh, de heer Koper. Dus uh, dat wordt een leuke uitzending. Goed, vanaf deze kant van de uh, radio. wens is gewoon een hele vrijdagavond, vrij weekend. En we spelen elkaar vast wel weer een volgende keer. Dag. Uh, Stadler. Eh, yeah, wat? Is dat het? It? Yes, it's over. How do you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.